Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat een monteur vervolgen... die vorig jaar in Oldenzaal aan het werk was bij een huis dat instortte. De monteur was een laadpaal aan het installeren... en zou daarbij een gasleiding hebben geraakt. Er ontstond een ontploffing en het hele huis donderde in elkaar. Vier mensen konden levend onder het puin vandaan gehaald worden. Een wonder, zei deze bouwexpert toen al. Vliepingsvloeren hier zijn van kanaalplaten. Uh, dat zijn betonnen platen. En die zijn... Uh... Uh, Loos zwaar. En als die omlaag komen en je komt, wordt het toevallig doorgeraakt... of je ligt eronder, is er geen overlevingskans. Volgens RTV Oost wordt de monteur nu dus vervolgd... nadat er een jaar onderzoek is gedaan naar de ontploffing. Waar hij precies van verdacht wordt, is nog niet bekend. De Duitse en Oekraïnse politie hebben vorige maand huiszoekingen gedaan... bij mensen die misschien achter aanvallen met gijzelsoftware zitten. De bende richtte zich volgens de politie de laatste jaren... vooral op belangrijke sectoren als de zorg en het onderwijs. De Duitse politie heeft elf verdachten gevonden... Maar voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Nederlandse huishoudens hebben steeds vaker geldproblemen. In 2021 had 5 op de 10 moeite met rondkomen. Vorig jaar steeg dat naar 6 op de 10. Vooral de inflatie hakt erin en dan vooral bij jongeren, zeggen onderzoekers. Ik ben zo bang dat je mij gaat. Nou, voorlopig zijn we dan zeker niet vergeten. De band is een van de grote winnaars van de Edisons. De band pakte zowel de prijs voor Nieuwkomer als die voor Beste Song en Videoclip. De belangrijkste muziekprijzen van Nederland werden vanavond uitgereikt. Andere winnaars zijn onder meer Vrouwtje, Estien, Sore en Mart Hoogkamer. De Oeuvre Award ging juist naar een band waarvan de zanger vertrekt.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 Eén file nog in Noord-Holland, die staat op de N247, Amsterdam richting Hoorn. Dus tussen het Schouw en Broek in Waterland staat de file van drie kilometer... en de vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Ja. welkom week vanaf 2 januari...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 Ja, goedenavond Mede Metal heads. Mijn naam is Marcel van Kuiken en jullie luisteren alweer naar de 67ste aflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond.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 heavy metal. Vanavond staat de trash metal centraal. Dat is ontstaan uit de hardcore punk, die ik drie weken geleden nog had behandeld, de speed metal en de new wave of British heavy metal. En is daar een soort combinatie van. Alleen dan harder en agressiever gespeeld. Trash metal ontwikkelde zich in de vroege jaren tachtig in met name de San Francisco Bay Area en Duitsland als een verzet tegen zowel het conservatisme van het Reagan tijdperk als tegen het veel meer gematigde, de door pop beïnvloede en algemeen toegankelijke heavy metal subgenre van glam metal. Dat zich gelijktijdig in de jaren 80 ontwikkelde. Het werd voornamelijk gepopulariseerd door de Big Four... bestaande uit Metallica, Megadeth, Slayer en Anthrax... en door de drie belangrijkste bands van de Duitse trash metal scene... Sodom, Creator en Destruction. Tegen de jaren 90 begon zijn populariteit af te nemen... toen de genres die het inspireerden, zoals nu metal, grunge en alternatieve rock... het in populariteit begonnen te winnen. Maar het had nog steeds genoeg toegewijde aanhang... om in de jaren 2000 een soort revival te beginnen... Vanavond draai ik een groot aantal van deze belangrijke oldschool trash metal bands die opkwamen in de jaren 80, Maar ook een paar zogenoemde revival bands. We begonnen het eerste uur natuurlijk met de allergrootste naam van vanavond. Ook wel bekend als de uh, Big Four. Een van de Big Four van de trash metal. Metallica natuurlijk. En hun allereerste single ooit. Whiplash van hun debuutalbum Kill Em All uit 1983. De band werd de allereerste trash metal band met een album. Wat veel navolging kreeg van andere trash metal bands. Metallica werd in 1981 opgericht in Los Angeles door de deen Lars Ulrich en James Hetfield... en heeft sindsdien meer dan 100 miljoen exemplaren van zijn albums verkocht... en is daarmee de meest succesvolste metalband ooit. De term trash metal werd voor het eerst gebruikt in de muziekpers door Kerrang journalist Malcolm Doom, verwijzend naar het anthrax-nummer Metal Trashing Mad... Anthrax, dat ook onderdeel uitmaakt van de eerder genoemde Big Four... was de eerste trash metal die ontstond aan de oostkust van de VS... en werd opgericht in hetzelfde jaar als Metallica in New York... door grondleggers Sk Scott Ayan, bassist Dan Lilker, gitarist Dan Spitz... die na het eerste album werd vervangen door Frank Bellow, drummer Charlie Benanti en zanger Joey Belladonna... die weer in 1992 werd vervangen door John Bush... maar sinds 2005 weer actief is in de band. Het debuutalbum Fistful of Metal verscheen in januari 1984... en daarvan brachten ze hun eerste single, Soldiers of Metal, uit... en die gaan jullie nu horen. De leer die we net hoorden met het nummer Black Magic behoort tot de Big Four. En werd eveneens in 1981 opgericht in Huntington Park door gitaristen Jeff Hanneman en Carrie King. En zij werden bekend dankzij hun succesvolste album Rain in Blood, dat in 1986 verscheen en bekend staat als een van de beste thrash metal platen ooit gemaakt. En dat is samen met Metallica's Masters of Puppets uit hetzelfde jaar. De toplijsten hoog aanvoeren. In 2019 kondigde Slayer hun afscheid aan en stopten zij met hun bestaan. Hun debuutalbum 'Show No Mercy', waar we net 'Black Magic' van hoorden, kwam uit in december 1983 en werd door de mannen zelf gefinancierd. Het werd een klein succesje met 40.000 verkochte exemplaren. Hun opvolger Hallowaits uit 1985 verkocht ongeveer dezelfde hoeveelheid exemplaren. Maar dankzij het tekenen bij Rick Rubin's label Def Jam Records en de release van hun succesvolle Rain and Blood album behoren ze nu tot de big four van de thrash metal. In de jaren daarna bracht de band nog negen albums uit die wat meer melodieus waren vergeleken met hun oudere werk. Hun laatste album, Repentless, dateert alweer uit 2015. In hetzelfde jaar maakte heavy metal ook in Europa, met name Duitsland... een soortgelijke ontwikkeling door met bands als Sodom, Creator en Destruction... die net zoals Metallica en Slayer inspeelden op harde, strakke... op gitaarriffs gebaseerde muziek in een hoog tempo... Sodom is de eerste band uit dit rijtje... en de eerste wat betreft hun oprichting... dat eveneens in 1981 plaatsvond. Samen met creator Destruction en Tankard... wordt Sodom gezien als een van de big four van de Duitse trash metal. Terwijl drie van die bands, behalve Tankard... een geluid creëerden dat de death metal en black metal genres zou beïnvloeden... zou de oude stijl van Sodom veel meer black metal uit de late jaren 80... en vroege jaren 90 meer beïnvloeden dan anderen... Sodom be, uh, bestond oorspronkelijk uit bassist en zanger Tom Angel Ripper, drummer Chris Witch Hunter en gitarist Aggressor. De band heeft tot op heden 17 albums uitgebracht met Agent Orange uit 1989 als eerste grote commerciële succes. In totaliteit hebben ze meer dan 2 miljoen verkochte albums wereldwijd, wat ze een van de best verkopende trash metal acts aller tijden maakt. Een debuutepe in The Sign of Evil, dat in 1985 verscheen, liet een veel rauwer geluid horen en werd beschouwd als onderdeel van de eerste golf van black metal. Daarvan draai ik nu het nummer Blasphemer, wat tevens een publieksfavoriet is. draait, play it loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Blasphemer draaide ik Dark Angel met Merciless Death. Eh, dat is een andere band die ook een bijnaam kreeg vanwege hun snelle speelstijl. Tevens weer aan de westkust ontstaan en was de band Dark Angel... die de bijnaam dus L.A. Caffeine Machine kreeg... dankzij hun overactieve, razendsnelle speelstijl... met veel tempowisselingen en gitaariffs. De band uit Los Angeles werd daardoor wel zeer geliefd binnen de trash metal kringen. Dark Angel heeft tot nog toe vier albums uitgebracht. We Have Arrived uit 85 Darkness, Descends uit 1986, Leaf Scars uit 1990 en Time Does Not Heal uit 91. Na hun eerste split in 1992 en een kortstondige reunie van 2002 tot 2005... kwam de band in 2013 weer bij elkaar. Na bijna tien jaar werk in uitvoering zijn ze van plan om in 2023... hun eerste studioalbum in 32 jaar tijd uit te brengen. En van dat debuutalbum hoorden jullie dus uh, uh, Merciless Death... dat ook heropgenomen werd voor hun tweede album Darkness Descends. 1985 was ook het jaar dat de Bay Area trash metal band Exodus met hun debuutalbum Bandit by Blood uitkwam. Wat samen met Slayers' Awaits tot een zwaarder klinkende vorm van trash metal heeft geleid. Aanvankelijk was het album al in 1984 voltooid, maar door problemen met de platenmaatschappij zag het pas een jaar later het levenslicht. Het wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke trash metal albums ooit gemaakt. Het was tevens het enige album met Paul Bellaf als zanger... die in 1986 werd ontslagen vanwege gedragsproblemen als gevolg van drank en drugs... en werd vervangen door Steve Souza. Exodus maakt deel uit van de Big Six of the Bay Area scene... naast Death Angel, Testament, Last Rocket, Forbidden en Violence... en werd in 1979 opgericht door gitaristen Kirk Hammett en Tim Agnello... Drummer en zanger Tom Hunting en zanger Keith Stewart voegden zich kort daarna ook bij de band. Hammett verliet in 83 de band om zich bij Metallica aan te sluiten... waarop Gary Holt de creatieve leiding bij Exodus overnam. En na het vijfde album Force of Habit ging de band uit elkaar om in 1997 weer bij elkaar te komen... en later nog een keer in 2001. En van het eerder genoemde debuut horen jullie nu het lekkere Strike of the Beast. En terug in Duitsland hoorden we destruction net. Met Antichrist, na Exodus, Strike of the Beast. En Destruction werd opgericht in 1982 onder de naam Night of Demon. De black metal hielp pionieren dankzij de verschillende elementen die hun muziek bevatten... van wat uiteindelijk het genre zou worden. Destruction maakte deel uit van de tweede golf van de thrash metal in het midden van de late jaren 80... samen met andere Amerikaanse bands zoals Testament, Sacred Reich, Death Angel en Dark Angel. Het grootste deel van de jaren 90 was de band niet getekend bij een platenlabel en moesten ze hun albums zelf produceren. Totdat ze begin jaren 2000 een contract tekenden bij Nuclear Blast. 1985 was het jaar dat de band ook hun eerste album uitgaf onder de naam Infernal Overkill. Na daarvoor een demo in augustus en een EP in november te hebben uitgebracht. Dan gaan we door naar. Ook weer een andere Duitse band, ongetwijfeld de meest invloedrijke en succesvolle Europese trash metal band ooit. Natuurlijk een Duitse creator. Tevens verreweg de meest duurzame Buiten de VS heeft geen enkel land meer elite bands bijgedragen aan de trash metal dan Duitsland. De thuisbasis van letterlijk honderden moshpit-aanstichters. Naast de vroege speed-power metal-bijdragers zoals Halloween en Gravedigger... ontstond ook de erkende Big Three van de Duitse trash. Waaronder dus Sodom, Destruction en de Onaanvolgbare Creator ontstond. Onder leiding van zanger-gitarist Mille Petrosa... vulde creator de jaren tachtig met album na album... waaronder het essentiële Pleasure to Kill en Extreme Aggression... met enkele van de meest brute en meest technische trash uit die tijd. De weg vrijmakend voor death metal... en andere extreme genres die nog moesten komen... Op het debuutalbum Endless Pain, waar jullie zo direct de titeltrack van gaan horen... creëerde de band een door black metal beïnvloeden geluid van trash metal... geïnspireerd door bands als Venom, Merciful Fate en Bathory. Hier komt ie. En de laatste band uit het blokje, de Duitse Big Four... was natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt tanker. Dus dat uh, hoorde je net met Zombie Attack. Lekker. Uh, de band is opgericht in 1982 in Frankfurt. Uh, die is als onderdeel genoemd van deze grote trashbands. Ze bleven qua bekendheid helaas een beetje achter op de andere drie. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen trouwe aanhang hebben. Het lyrische thema van de band draait om alcohol en de liefde voor drinken. Ze beweerden een nieuw genre te hebben uitgevonden... genaamd alcoholic metal. En noemden zichzelf ook de kings of beer. Zowel zanger Andreas Gere, Gere, eh, Geremia als bassist Frank Torwats... zijn de enige overgebleven leden uit de originele line up Tankard heeft sinds hun 40-jarige bestaan 18 albums uitgebracht... met Zombie Attack eh, uit 1986 als hun debuut. En daarvan hoor je dus nu net de titeltrack... Gaan we door naar de volgende band? En dat is een band in New York, genaamd Nuclear Assault. Die gaan we zo horen met het nummer Sin van hun debuutalbum Game Over uit 1986. En de band werd opgericht nadat bassist Danny Lilker in 1984, kort na de release van het debuutalbum Kings of Metal van Anthrax, de band verliet. Na het uitbrengen van vijf volledige albums en onophoudelijk toeren in de jaren 80 en begin jaren 90... ging Nuclear Assault in 1995 uit elkaar, in 1997 en opnieuw in 2002. In 2005 verscheen hun langverwachte en laatste album Third World Genocide. En in 2015 verscheen er nog een EP getiteld Pounder... In 2022 ging de band definitief uit elkaar. Je hoort hem nu, Nuclear Assault dus met Zin. ...en voor het eerste heerlijke oldschool treasuredje er weer op zit... ik zo direct de laatste van de Amerikaanse Big Four. En dat kan natuurlijk maar één zijn, Megadeth. De band werd opgericht in 1983 door Dave Mustaine... nadat hij op 11 april 1983 werd ontslagen bij Metallica... ...net voordat de band hun debuutalbum Kill Em All had opgena of ging opnemen. Dit was vanwege middelig misbruik en persoonlijke conflicten... ...met James Hetfield en Lars Ulrich... Als liedgitarist van Metallica sinds 1981 had Mesteen enkele van de vroege nummers van de groep gecomponeerd en hielp, bij de band om te vormen, uh, hielp hij de band om te vormen tot een hechte lijfeenheid. In 1985 bracht Megadeth hun debuutalbum Killing Is My Business en Business Is Good uit onder Combat Records die de band 8000 dollar had verstrekt om het album te produceren. Helaas had de band de helft van het budget uitgegeven aan drugs, alcohol en eten... waarna ze noodgedwongen hun originele producer moesten ontslaan. Ondanks de magere productie werd het album door de critici goed ontvangen... en speelde het een essentiële rol in de ontwikkeling van de trash metal... Aan het eind van hetzelfde jaar tekende Megadeth bij Capitol Records... waaronder zij zeven albums uitbrachten met Risk uit 1999 als laatste release. Het tweede album Peace sells, But Who's Buying uit 1986... werd een mijlpaal in de geschiedenis van de trash metal. En datzelfde jaar brachten ook de andere drie bands van de Big Four albums uit... die het gezicht van de heavy metal definieerden. Metallica kwam met hun epische Master of Puppets. Slayer met hun boosaardige Rain in Blood... En n produceerde het voortreffelijke Among the Living... wat bewees dat goede songwriting, snelle breakdowns en melodie perfect samengaan. Tot slot van het eerste uur ga ik dus de eerste plaat draaien van uh, het debuutalbum... Business, uh, Killing is my business and business is good uh, en jullie mix. En dat is een nummer dat Dave Mustaine al schreef in de tijd van Metallica. Tot straks in het uh, tweede uur waar ik nog veel meer lekkere trash metal laat horen... Dus blijf luisteren en uh, tot straks. Ja, dat was dus Mechanics van Megadeth. En wat oorspronkelijk oorspronkelijke nummer was van de Amerikaanse band Metallica natuurlijk. De tekst was geschreven door Mustaine en de muziek door Hetfield en Ulrich. Na het vertrek van Mustaine bij Metallica is de muziekcompositie gebruikt voor het nummer The Four Horsemen. En voor het eerst dus verschenen op het album Killing Is My Business and Business Is Good uitgebracht in 1985... En in het tweede uur draai ik nog meer eh, bands van de jaren tachtig. En ook de nieuwe eh, generatie bands, eh, de trash metal. Dus blijf luisteren. In het tweede uur kom ik weer terug met nog veel meer lekkere headbangende muziek. En ehm, dan kan ik jullie ook alvast mededelen wat de, de uitzending van volgende week gaat worden. Want dan eh, staat het eh, thema in het teken van de old school death metal. Dus dat wordt ook weer lekker beuken geblazen. En die week daarna zal ik wat rustiger aan gaan doen met de hard Alternative. Dus denk aan bands als Faith No More. En um, even kijken, wat hebben we nog meer? Die ja, Red Hot Chili Peppers, een beetje de funk-metal kant. Die komen dan voorbij die week daarna. Dus um, ja, er komen allemaal lekkere avonden aan met muziek. Dus voor ieder wat wils. Dus altijd interessant, deze uitzendingen. Dit, uh, ja.